5 uur. Jellevisser met het NOS-journaal. Tientallen feestvierders zijn gisteren in Amsterdam... door medewerkers behandeld... omdat ze onwel waren geworden door het gebruik van lachgas. De ballonnen en patronen waren op veel plekken tijdens Koningsdag te koop. Lachgas is niet verboden, maar volgens de GGD... kan door het in- en uitademen in de ballon... tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. Gebruikers kunnen daardoor misselijk of duizelig worden... of hoofdpijn krijgen... Ambulances rukten gisteren in totaal 313 keer uit in Amsterdam. In de meeste gevallen ging het om overmatige alcoholconsumptie. De opkomst van de parlementsverkiezingen in Spanje ligt iets hoger dan in 2016. Rond twee uur vanmiddag had ruim 41 van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat is ruim 4,5 procentpunt meer dan drie jaar geleden. In de peilingen staan de sociaaldemocraten democraten bovenaan, maar ook de rechtspopulistische Vox-partij zal het naar verwachting goed doen. In het midden van Duitsland zijn bij een kettingbotsing... op de A71 vier mensen zwaar gewond geraakt. Er zijn 15 lichtgewonden. Bij de kettingbotsing waren zo'n 50 auto's betrokken. De automobilisten werden overvallen door een plotselinge hagelbui. Die leidde tot een spiegelgladde weg. De Britse politie doet onderzoek naar een foto op sociale media... waarop het lichaam van de omgekomen Argentijnse voetballer... Emiliano Sala te zien is. De foto zou gemaakt zijn in het mortuarium... Het vliegtuig waarin de voetballer zat verongelukte eind januari in slecht weer boven het kanaal. Het vliegtuigje werd drie dagen later teruggevonden. De piloot wordt nog altijd vermist. En Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Valtteri Bottas van Mercedes won de Race, zijn teamgenoot Lewis Hamilton, werd tweede. De derde plaats was voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Het is de tweede overwinning van Bottas dit seizoen. Door zijn zegen staat hij nu bovenaan de strijd om het wereldkampioenschap. En dan het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Wel zijn er buien met kans op onweer. Vannacht opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen blijft het overwegend droog en wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Het is ijskoud.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 zou het toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot we Het is net of ik tegen de muur praat Doe tenminste als Zou het toch voor elkaar door het vuur gaan ik, ga ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gestreept door ons verhaal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 6.9. Zie right there in my ear tell up from the underground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 Cama, cama, me encanta la forma en que me hablas, invita a todo mi calajona, a la que fumemos como fumamos en la buena, siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo, activo, que se jode que no estoy en lo mismo. Yo If back and reach the stars. Pull one down for you. Shining.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 You'll know my name before I go Just one more thing